Bij een massale ruzie op een begraafplaats in Moskou... zijn zeker twee mensen om het leven gekomen. Volgens Russische media hebben zeker 200 mensen meegedaan aan de vechtpartij. Ooggetuigen melden dat er is geschoten, maar door wie is onduidelijk? Ook is er nog niks bekend over de aanleiding voor de vechtpartij. In het oosten van Duitsland hebben honderden klimaatactivisten... een bruinkoolmijn stilgelegd. De demonstranten willen daarmee aandacht vragen... voor de uitstoot van kolencentrales. Zo'n 1500 actievoerders lopen rond in de mijn, onder wie Nederlanders. Sommigen hebben zich vastgeketend aan machines. Als Kenia het vluchtelingenkamp aan de grens met Somalië sluit... neemt de terreurdreiging in de regio alleen maar toe. Dat zegt Somalië in een reactie op het plan van Kenia... om het kamp met 350.000 vluchtelingen komende zomer te sluiten. De Keniaanse regering stelt dat extremisten zich... onder de vooral Somalische vluchtelingen hebben gemengd en het kamp gebruiken als uitvalsbasis voor terreuracties. Somalië denkt dat vluchtelingen in de armen van extremisten worden gedreven als het kamp dichtgaat. In het zuidoosten van Bangladesh is een boeddhistische monnik vermoord. Zijn lichaam werd gevonden in een tempel. De keel van de man was doorgesneden. Vermoedelijk is hij gedood door militante islamisten. Het weer: wolken soms even zon en af en toe een bui. Het is maximaal 11 graden. Ook met Pinksteren is het fris en wisselvallig. En dit was... ZFM de... Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan files op de A1, Amsterdam richting Amersfoort. Bij Muiden 3 en bij Eembrugge 4 kilometer na een ongeluk. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 We gaan naar Jap Fris. Jap! Ja, 35 minuten spelen we. En eindelijk, eindelijk, eindelijk is het raak. Jesse De heeft kansen gehad bij de vlees. Echt waar. En het was op een gegeven moment gewoon vijf schieten voor een kwartier. Drie keer. Maar eindelijk ging hij erin. Sanford Light met 1-0. Nou, even kijken of dat uh, goed gaat met de verbinding. Dat gaat niet goed, uh, Albert-Jan. Nee? Nee, oh. helemaal niks. Okay. Helemaal niks, helemaal niks. Dus plaatje. Ja, we gaan, uh, we gaan... Ja, nee, maar die heb ik niet klaarstaan. Dus uh, eens even kijken. Nou, wat gaan we doen in de twee nou, uur? We gaan zo schakelen weer naar het uh, circuitpark Zandvoort. Want daar is voor ons uh, aanwezig Willem van Densen... tijdens de Pinkster races op het circuitpark Alda.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 Uh, u hebt natuurlijk straks van ons de, de startopstelling... van de Formule 1 te goed van Barcelona. En ik kan u alvast verklappen. Het was spannend. Max oh. op een keurige vierde plek van start gaat morgen om twee uur... tijdens de grote prijs van Barcelona in Spanje. Ik zou zeggen, genoeg reden om te blijven luisteren... ook een tweede uur naar uw lokale zender ZFM. En zo dadelijk proberen we weer live te gaan naar het circuit... naar Willem van Densen. Want dit hele weekend de Pinkster is op Circuitpark Zandvoort.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 Maar goedemiddag Willem vanaf het circuit. Ja, het is goed hoor. Ja, ja, je bent er. Hallo, fijn. Ja, dat klopt, ik uh, ben er. Ja, het circuitpark Zandvoort, uh, waar we doorgaan uh, natuurlijk met de Pinkster Races. Uh, onderwijl hebben wij uh, genoten van iets wat 1500 uh, kilometer verderop hier uh, gebeurt. Toen hadden we hier op Zandvoort een uh, klein buitje. Dan is er eigenlijk maar één credo. En dat is uh, datgene wat uh, Douwe Wop vanavond gaat zingen: Slow down. Maar met de kwalificatie van de historische Monoposto's waren er toch enige lieden die zich daar niet aan hielden. En ja, met sliks op natte baan, dan uh, gaat het mis. Uh, we zagen een aantal spins uh, tijdens die kwalificatie, vooral in de tas aan bocht. En uh, ja, dat leidde uiteindelijk tot een uh, rode vlag. Uh, die kwalificatie is inmiddels wel afgelopen. We zijn nu bezig met de eerste race van het week. Dat is de 13 Cup, uh, Dat zijn uh, een Duitse klasse. Dat, is, dat spreekt voor zich. Uh. Ja. Vanmorgen hadden die uh, kwalificatie. Toen hadden we een angstig uh, moment. Want toen was het uh, Stefan Kiers, uh, Voormalige Suzuki Swift kampioen in Nederland. Hier, die uh, in Bos uit. Uh, toch wel harder afging. Over de kop. Uh, dat is niet de plek waar je dat moet doen. Hij werd afgevoerd naar de uh, ja, we zeggen, ziekenboeg. In ieder geval uh, ter controle. Uh, werd hij daar gebracht. Uh, alles uh, bleek mee te vallen en uh, ja, als het uh, de auto uh, viel niet meer te herstellen dus hij kan niet van start op dit moment maar uh, de rest van de Duitsers uh, die zijn uh, zojuist vertrokken voor deze Duitse Tourenwagen Cup en hij van uh, leiding uh, ja leiding een Mini met uh, Fredrik uh, uh, Lestrup op de tweede plaats uh, Heiko Hammel in een Ford Fiesta en derde is het Milenko Vukovic in een Audi A3 Oké, okay, dus uh, goed, die zijn van start. Uh, nou ja, sliks, down. je zei het al. Uh, dan, dan toch doorrijden, door, door dan krijg je natuurlijk de problemen. Uh, Oké, okay, de Deutsche Tourwagen Cup is nu aan de gang. En uh, straks krijg je de, de hoogtepunt, hè, dat is Marcel Alberts. Wie was Marcel Alberts? Nou, Marcel Albers, uh, Albers uh, dat was een uh, Nederlandse uh, rijder, een jong uh, talent, uh, gesponsord uh, door Marlboro. Uh, ja, Formule Fort uh, in Nederland, uh, toen Formule uh, Open Lotus en uiteindelijk ging hij uh, in Engeland... Uh, de Formule 3, die in die tijd nog hoog aangeschreven was rijden, ging supergoed. Zijn eerste race wist hij te winnen, zelfs daar in Engeland. Toen kwam er een heel vervelend weekend, dat was op teruggestoen. Toen is Marcel helaas jammerlijk, dodelijk verongelukt. En eigenlijk, ja, die naam is altijd blijven hangen hier in Nederland. En wordt ieder jaar, nu wordt hier op zo'n soort het Marcel Albers Memorial Festival... Dan gehouden voor uh, Formule Forts. En uh, ja, dat zijn uh, dit weekend uh, ruim zestig uh, die daar aan meedoen. Een hele goede zaak Willem. En nou zeg je, de Formule 3 toen het uh, nog uh, zeg maar een belangrijke competitie was. Wat is daar ja, ja. gebeurd dan? Nou ja, een belangrijke competitie in Engeland. Uh, toen was Eng het Engelse kampioenschap het uh, hoogst aangeschreven. Nu is dat uh, verhuisd. Uh, we hebben Europese kampioenschappen dat door heel Europa werd gereden. Maar in die jaren werd er voornamelijk in Engeland uh, gereest uh, met Formule 3. En daar kwamen toen uh, de talenten ook uh, uit die de overstap maakten uiteindelijk uh, richting uh, Formule 1. Oké, okay, dankjewel Willem voor dit moment. En straks komen we weer bij je terug uiteraard. Het vervolg van de Pinkster Racers. Dit hele weekend op het circuit Park Zandvoort. Dus ik heb een beetje een laser en uh, light it up. Ja, voor het slot van de eerste helft van de voetbalwedstrijd van vandaag... SV Sanford, de brug. Gaan we weer naar Joop op Duintjesveld. Hoe is het daar, Joop? Ja, waar de brug in de besturen van de eerste helft... net een top van een kans heeft gehad. En uh, toch die bal wel redelijk ver naast de doel schoot. Maar dat is uh, dus... Als je sporadisch voor het doel van Sanford komt... Want Sanford is gewoon veel, helemaal een sterke... Hier trouwens het uh, fluidsjaal van de scheidsrechter. Die één keer een gele kaart nodig heeft gehad. Wel terecht, denk ik. Voor een speler van Zandvoort. De Zandvoort dat, uh, is uh, gewoon de betere. Maar hij heeft er nog niet in cijfers uit kunnen drukken. Tot steeds 1-0 voor dat hele mooie doelpunt. Van de, mooie, mooie doelpunt van uh, Jesse Daan. En, uh, we gaan de rust in. En we zullen na de rust wel zien wat er dan van gaat komen. Graag tot straks voor de tweede helft. Dankjewel Joop. En uh, ja, een mooie rust tot 1-0 dus uh, voor de tegen de brug. De freezer, show of was cool.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 darling in all I know. What's that so?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 Dat ik heb gewoon net zingen Oh, I know Zij het soms Zij het soms Oh, I know Zij het soms Zij het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 Wat zielig. Ach, gun je radio, ook een klein beetje plezier. Neem hem mee naar het strand bijvoorbeeld. Z zet hem vast. Oh, oh. Op ZFM vanuit Zandvoort. En niet vergeet he, inderdaad, als je naar het strand van uh, Zandvoort toe gaat, radio mee en zet op 106.9. ZFM 24 uur per dag muziek. my dear I like my toast on, on one side and you can hear it in my accent when I talk. De oude single van Sting in een nieuw jasje gestoken. En wel verleden jaar door Chris Cap. Je een Englishman in New York. Ja, hoe gaat het met uh, de Dutchman in uh, Spanje? Dat gaan we eens even uh, vragen. Ja, was, uh, natuurlijk, uh, dan gaan we het natuurlijk over de kwalificatie van de Formule 1 race van morgenmiddag om twee uur op het circuit van Barcelona. Op Montmelo. En uh, ja, het was uh, natuurlijk zinderend spannend. En, want, uh, want Verstappen deed echt goed mee in de Q1, Q2 en ook in Q3. En uh, nou ja, de, de uiteindelijk uh, kwam Ricciardo op drie binnen... en uh, is, schoof Max door naar de vierde plek. Maar in ieder geval de tweede startrij uh, morgen is uh, Red Bull. Yes! En waar zijn dan de Ferraris, vraag je dan af? Want die hadden toch wel problemen om de ideale lijn uh, te, te houden. Want uh, Max, uh, als hij in zijn achteruitkijkspiegel kijkt uh, morgen om twee uur... dan ziet hij eerst rijkonen. en als hij verder kijkt, dan ziet hij Vettel staan... Dus er zal vanavond nog wel wat gesleuteld worden en gedaan worden bij de Ferraris. Maar goed, Lewis Hamilton wist het echt een perfecte ronde eruit te persen. En die start morgen vanaf Pol gevolgd door zijn teammaatje Nico Rosberg. En zoals gezegd, op drie Daniel Ricciardo. En op vier, niemand minder dan Max Verstappen. En Jan Lammers zei het ook al, van je kan naar Q2, kan je precies de grafieken gaan kijken waar de rempunten zitten. En dat heeft natuurlijk Daniel Ricciardo goed gedaan. Want die keek natuurlijk waar, waar Max iets te vroeg remde. En de, natuurlijk probeerde Max dat bij Daniel Ricciardo ook. Maar goed, ervaring, de eerste keer in een Red Bull en dan van, van plek 4 te vertrekken. Ik vind het niet verkeerd. is niet verkeerd. Dat belooft echt wat voor morgen. En ik ben echt benieuwd naar de Ferrari's, wat daar aan de hand was. Precies. Wat verder nog vermeldenswaardig is natuurlijk op een achtste startplek... Carlos Sainz, de ex-collega van Max Verstappen bij Toro Rosso. En Kviat, die dus geruild heeft met Max qua stoeltje... Uh, van Red Bull, die start vanaf een dertiende plek. Dus nogmaals, Lewis Hamilton van Pole gevolgd door Nico Rosberg, Daniel Ricciardo... en op vier, niemand minder dan Max Verstappen. En uh, morgen is de race om twee uur dus uh, lekker uh, aan de tv gaan zitten. sigo kanaal wordt hij uitgezonden? Ja, zeker, 14. Kanaal 14, uh, inderdaad, via SIGO. kan kun je de race van Spanje mor morgen live volgen. En hier is Pargo, vanuit de ver... Het is uh, precies half vier geworden, de evenementagenda. Wat kunnen we de komende dagen allemaal gaan doen, uh, Albert-Jan? Nou, het zal de vaste luisteraars niet zijn ontgaan dat u dit weekend... van harte welkom bent op de Pinkster Races op het Circuitpark Zandvoort. Want vandaag en morgen wordt er weer uh, echt weer gereest... en een prachtig vol programma van s'morgens vroeg tot s avonds laat. Want wat met de Pixel Races dit weekend beleven raceliefhebbers... weer een fantastisch raceweekend. Naast de selectie van Nederlandse kampioenschappen... omvat het raceprogramma op Circuitpark Zandvoort... een internationale line-up van spectaculaire gastseries. Meer informatie over het programma kunt u natuurlijk nakijken... op de website www.circuitparkzandvoort.nl. www.circuitparkzandvoort.nl En morgen is het tijd voor de klassiek-liefhebbers... want de broers Martijn en Stefan Blaak verzorgen een concert... Uh, en wel het pianoconcert in de Protestantse Kerk tijdens de Classic concertreeks. En dat begint natuurlijk allemaal morgen om drie uur. De entree bedraagt vijf euro. Een prachtig klassiek concert door twee prachtige pianisten, Martijn en Stefan Blaak. Meer informatie kunt u natuurlijk uh, vinden op de website www.kerkzandvoort.nl. .kerk, uh, www Dan morgenavond uh, ja, barst het geweld op het strand los om vier uur. En dat duurt tot uh, 0,000 uur. Zandvoort Alive. En dan hebben we het over het strandpaviljoen Mango's Beach Bar en Brussel's aan zee. En dat is natuurlijk één groot swingfestijn daar op het strand... morgen vanaf 4 uur tot 12 uur s'nachts bij Zandvoort Alive. Dan gaan we naar volgend weekend. Dan is het tijd weer. Er wordt we weer gereisd op het circuitpark Zandvoort. Want dan hebben we het over de Benelux Open Races op 28 en 29 mei. De Benelux Open Races verwelkomen verschillende club, uh, club race series op het circuitpark Zandvoort... Met een hoofdrol die is weggelegd voor de pittige Volkswagen uit de VW Fun Cup. Dat allemaal volgend weekend op het Sikwipark Zandvoort. En als u dan volgende week zondag lekker even wil wandelen, dat kan ook, want dan is het de tijd voor de 10.000 stappen van de Zandvoort. Zoals gebruikelijk begint het om 10 uur en de startpunt is uh, uh, de cafetaria De Oude Halt Anytime aan de Vondellaan 2. Dus op 29 mei om 10 uur de 10.000 stappen van de Zandvoort.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 staan Tijdens uh, het centrum van Zandvoort staat er natuurlijk helemaal bol van de jaarmarkt uh, en van de kraampjes in de Zandvoortse kleuren blauw en geel. 29 maart vanaf 10 uur s morgens tot 6 uur in het centrum van Zandvoort de traditionele voorjaarsmarkt. En dan kijken we nog even vooruit naar 31 mei want is het, dan zit de wandelvierdaagse er ook weer aan te, aan te komen. Kom en wandel mee tijdens de Zandvoortse wandelvierdaagse. De laatste avond voor de, de, de 10 kilometer is de aanvang 6 uur... en de locatie is het Kerkplein. Bij het start inschrijven mogelijk en het kost 5 euro. Inschrijfadressen en tevens kaartverkoop bij de Bruna mevrouw Miezenbeek en mevrouw Joostra. Dat allemaal zit er ook aan te komen. Dus op de 31 mei, de wandelvierdaagse. Dankjewel. Zo ver. <laughs> Dankjewel, Albert-Jan. Dat waren de evenementen. Wil je ze nalezen? Download dan de CFM-app. Hij is gratis verkrijgbaar in de Play Store, App Store en de Windows Store. Hier is Enrique Iglesias. EN dar.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 De single, de, dueller, El Corazon. de single van Enrique Iglesias. ZFM niet alleen op radio, maar ook op tv. Beleef het ritme van Zandvoort, ook op tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. En ook op kanaal 40 toch? Maurice, goedemiddag. Oh, goedemiddag. goedemiddag. Goedemiddag. Welkom goedemiddag. in de studio. Ja, dankjewel. Waar ik vorige week nog uh, met mijn voetjes in het uh, zand... aan het strand met uh, mooi geklede... Uh, Mensen om me heen stond, Zit ik nu bij jullie in de studio, ja. Ja, uh, aangeschoven is uh, luisteraars en kijkers. Uh, programmaleider ZFM TV, Maurice, van harte Programmacoördinator. Coördinator, oké. ZFM TV, we splitsen het uh, interview even in tweeën... in verband ja. met voetbal en met uh, de logisch. Pinkster Racers. En ik heb ook zoveel te vertellen. Ja, laten we even teruggaan naar een stukje geschiedenis. Op een gegeven moment in de afgelopen vijf jaar... Ontstond het idee om ZFM TV te introduceren? Uh, Rob Bossink, uh, de Zandvoorter Rob Bossink, had natuurlijk een heleboel filmpjes al gemaakt. en uh, in samenwerking met de Rol van de Hof. Uh, op een gegeven moment uitgegroeid tot een uh, wekelijkse uh, uitzending op de vrijdag van 10 tot 12. op kanaal ZIGO. Uh, op een gegeven moment uh, werd het ook algemeen bekend in Zandvoort... vrijdags van 10 tot 12 ZFM TV. Uh, Jij hebt dat uh, samen met Roel eens even onder de loep genomen en geëvalueerd. En ja, want in principe als je nog verder terug gaat kijken... toen de tijd dat uh, ZFM uh, net met de kabelkrant begon... was het heel informatief en uh, geen één lokale omroep had het eigenlijk. Behalve ZFM. Heel weinig inderdaad. Ja, echt heel weinig helemaal in deze regio. En dat moet zich een beetje doorontwikkelen. En toen kwam inderdaad, zoals je zegt, uh, de ZFM TV uh, te sprake. Ja. Uh, en dat was uh, iedere vrijdagochtend uh, tussen tien en twaalf... Echter blijkt dat uh, toch, uh, ondanks het kijksucces wat het heeft... Um, best moeilijk te zijn om het iedere keer uh, goed te realiseren. Ja, en het heeft met name, met na, met name de te maken met het technische realiseren ja, ja, ja, ja. ervan. En de beschikbaarheid van programmamakers. de pr beschikbaarheid van mensen om het te doen, uh, dat voornamelijk. Ja. Dat is het, grootste, het allergrootste probleem. Nou goed, uh, zijn we een beetje gaan brainstormen, Roel uh, en uh, ik voornamelijk. En dan zijn we tot een hele mooie conclusie gekomen. En dat is. Allereerst laat ik even, even, even oh. tussendoor. ZFM TV uh, werd goed bekeken. Ja. En, uh, ook met name in uh, Huizen in de Duinen en in de Bodaan. En, en dat, uh, nostalgische filmpjes van Oud-Zandvoort. Dus het, het verdiende ook een plek binnen het, het bestel. Nee, absoluut. Maar omdat het niet mogelijk was, zijn we dus gaan brainstormen. zijn we tot de conclusie gekomen ja. dat dat even niet kan. Dus dachten we, dan nou doen we het alleen op YouTube. He, op YouTube en social media. En dat werd ook eigenlijk best wel een succes. Als je kijkt hoe vaak uh, filmpjes bekeken worden, dat is. Uh, nou, voor ons doen, voor mij doen, vind ik het heel veel. Ja. En dan denk je toch van ja, het verdient toch eigenlijk wel een plekje op televisie terug. Ja, want dat ga je toch wel missen. En dat merk je ook aan de kijkers. Uh, uh, ja, ik moet er ook nog steeds naar winnen om te zeggen, niet de luisteraars, maar de kijkers. Ja. Uh, dat, dat je dat gaat missen. Nou, nou uh, goed overleg en alles uh, zijn we. Dus eruit gekomen. En uh, de medewerkers uh, van de uh, CFM hebben jongsleden weer een uh, hele mooie nieuwsbrief mogen ontvangen. En uh, daarin staan de huidige ontwikkelingen, uh, hoe het daarmee staat. We houden de luisteraars en de kijkers nog even in spanning. Juist. Want er zit een heleboel aan te komen. En uh, daar gaan we straks, we gaan straks even schakelen naar het voetballen En dan komen we even bij je terug. Van wat de plannen en uh, de realisatie van die plannen uh, allemaal behelst. Heel goed. Okay. Ik ben wel heel benieuwd, uh, Maurice. Ik ook. Ja, blijf even <laughs> lekker zitten. <laughs> Jij ook, je weet het ook toch niet. Nou, uh, oké. Okay. Ja. <laughs> <laughs> Zodanig gaan we weer naar de Fris toe. I'm gonna find them off. A seven nation me couldn't know me back. They're gonna. Zandvoort op zaterdag en we gaan weer live overschakelen naar Duintjesveld. Tweede helft van de wedstrijd SV Zandvoort. de Brug. Nogmaals, goedemiddag Jap. Ja, Rob, dankjewel. Uh, ja, de tweede helft uh, op dit moment 12 minuten oud. En uh, ja, Sandvoort heeft opnieuw een dood voor het handstand. Jesse Daan is gewoon te snel voor de verdedigers van uh, De Brug. Maar zijn is staat absoluut niet op scherp vandaag. Hij heeft uh, echt de kans om hem heel makkelijk in de doel te leggen. Maar ook dat schot ging uh, naast. Zeker een meter ernaast. Dat vind ik toch wel pittig eigenlijk. Als je alleen voor de keeper staat. Het is iets anders. De keeper trouwens. Uh, ja, het uh, is mijn oude formaat zeg maar. Als <laughs> ik het zo zeg. Dan weet jij wel wat ik bedoel Rob. <laughs> die... Jazeker, jazeker. <laughs> ja, nou goed. Uh, maar voorlopig uh, hij heeft hij eentje om uh, um, gekregen. En soms, ja dat dringt aan, dat willen we meer hebben. Uh, de brug overigens, daar heb ik nog even navraag naar gedaan. Want een oud voorzitter, trouwens, 23 jaar voorzitter van de club. Is uh, Bram Boon, onze eigen Sondwortse Bram Boon. Die is hier aanwezig om deze laatste wedstrijd van zijn uh, vereniging te kunnen aanschouwen. En daar hebben we het met hem over gehad. De brug bestaat 58 jaar de jaar. En het is gewoon 58 jaar weggegooid. Doodzonde. Ze hebben wel wat geld gekregen voor de opstallen daar. Maar de grond is de gemeente zoveel waard. Dat ze toch weg moeten. Goed, uh, nu genoeg gehad over uh, de brug en uh, de toekomst. Of er wel eigenlijk uh, geen toekomst die de brug heeft. Soms uh, uh, maakt hier een overtreding. Uh, wat, uh, wat voor overtreding? Buitenspel. Buitenspel het leek een beetje op een insbal van uh, Dylan en maar dat ging niet door. Het is gewoon een, een, een offside, oftewel een buitenspelsgeval. Sommige mocht hij een spel gaan nemen, uh, bal gaan nemen. Wordt alleen even gewisseld. Kreugen gaat eruit. Kreuger is een post geblesseerd geweest natuurlijk. Uh, speelt er nu wel in de basis en wordt nu gewisseld. Waarschijnlijk met het ook volgende week op de belangrijke wedstrijd tegen Monikadam. Uh, om uh, dan toch nog wat rust te geven. Goed. Uh, de bal is nog steeds niet genomen. De, het plaatje moet nog gaan klinken voor de scheidszitter. Dan komt er dan. En de bal is nu uh, voor het uh, Ronald Kalis naar uh, Milan berk een Hele diepe bal. Naar, even kijken, Nodfie uh, nee, uh, rickers moet ik zeggen, maar die kan die bal niet binnenhouden. De bal gaat over de zijlijn, ingooi voor de brug op hun eigen helft, dik op hun eigen, eigen helft, zoals eigenlijk het, het bijna het hele spelletje dik op de helft van de brug zich afspeelt. De bal gaat weer. 4-5 van Zandvoort over de zijlijn. <tiek> en opnieuw mag de brug wel nemen, Maar dat doet even iets De bal is weggerold. De stand is 1-0 in het voordeel van Zandvoort. En we spelen in de 60 e minuut. En straks komen we uiteraard weer terug bij Jelferes op Duikjesveld. Tussenstand daar op dit moment 1-0 tegen tegen de brug. Die vandaag de laatste wedstrijd speelt hè, van die club. Zodanig gaan we weer met Maurice Mulder verder praten over CFM TV. Maar eerst de Doobie Brothers. Wat is er nou, Maurice? De Doobly Bladders. Doobly Bladders? Ja, de Doobly Bladders. Ik <laughs> kan het nooit goed uitspreken, joh. De Doobly Brothers. you're de long train running. Ja, welkom terug, inderdaad. We gaan het weer hebben over CFM TV. Want wat gaat er gebeuren met CFM TV? Nou, een hoop. En de eerste stappen die zijn al uh, enigszins gezet. Um, vorige week we, had ik samen met het bestuur uh, van uh, CFM een hele goede werkoverleg erover. En uh, ja, ik had ervoor al een hele mooie presentatie gegeven aan het bestuur. Nou ja, Rob, jij hebt hem gezien. Heel mooi, heel mooi. Echter um, ja, wil ik nou natuurlijk weer uh, top of the bill. Je kent me ondertussen. En dan gaan we stapje voor stapje voor stapje gaan we daar naartoe. Nou, wat is nu de planning? Uh, de automatisering van het XTV, zoals hij nu is, die gaat uh, verbeterd worden. Een soort kabelkrant. De even. kabelkrant ja. uh, die er nou is. Dus uh, Kanaal Zo. 40, zoals je hem gewend bent om naar te kijken, die gaat gewoon verbeterd worden. De stabiliteit die erin zit, of hoort te zitten, um, gaat verbeterd worden. Uh, de artikelinvoer gaat vermakkelijk worden. Um, de hardware eromheen, een heel, heel technisch verhaal. ja, er komt een nieuwe uh, layout. Of, hè, de, de stabiliteit en het kijkgemak, dat gaat verhoogd worden. Daar zullen veel uh, mensen blij mee zijn. Ja, dat weet ik zeker. Daarnaast is het dan ook mogelijk om gewoon keurig netjes ieder uur... Uh, het NOS-nieuws bijvoorbeeld, of het RTV Noord-Holland-nieuws... dat moeten we nog even precies gaan bekijken. Maar volgens mij wordt het het uh, NOS-nieuws. Maar dan bewegen. Niet zoals je het op de radio gewend bent... maar dan echt met mooie beelden erbij. Dus het zogeheten nos nieuwsminuutje. Uh, en daarnaast... Uh, CFM TV, zoals je hem kende op de vrijdagochtend uh, tussen 10 en 12. gaat uh, terugkomen, maar dan in een uh, andere vorm. En uh, hoe die vorm uh, precies eruit gaat zien, dat uh, durf ik nog niet te zeggen. Maar ik denk wel hetzelfde... Uh, om mee te beginnen, althans. Oh. Uh, wat betekent dat voor kijkers uh, op, op termijn? Uh, tuurlijk er moet technisch een heleboel uh, aangepast worden... en, en, en, en he, he, opnieuw opgestart worden. Mm -hmm. uh, wat, maar ik als kijker, wat, wat gaat het voor mij betekenen? Komt CFM TV vaker uh, voor in ja, de Ja, absoluut. Uh, de streefdatum dat dit allemaal gerealiseerd moet worden... dat ligt op uh, september. Ja. Uh, dus dat geeft al aan hoeveel werk er eigenlijk nog achter zit We kunnen niet van vandaag en morgen doen, helaas um, Sowieso is het voor de kijker thuis um, De nieuwsvergaring, de nieuwsartikelen die erop staan Die zijn um, sneller, up-to-dater uh, uh, uh, Het wordt voor ons gemakkelijker om het te doen En voor de kijker van de bewegende beelden, om het zo maar even te zeggen Dus echt van de tv-kant Ja, daar zal ook een hogere frequentie in terechtkomen, ja Kijk, je, je gaf het al aan in het eerste deel van het gesprek dat je nu al via ZFM TV, via YouTube, al, al ja, reportages kan zien van jullie. Hè, die, die jullie nu al aan het maken zijn, zoals afgelopen weekend op het strand en van, van de drukte in het, in, in het dorp. Ja. Uh, ik denk even hard op reportages en dergelijke en dan met een vakere frequentie uh, gewoon op kanaal 40. Mag ik dat zo samenvatten? Ja, dat mag je inderdaad zo samenvatten. Kijk, nu hebben we al een uh, kleine stap gemaakt... en dat is in de social media kant. Dat is een uh, Facebookpagina voor uh, CFM TV. Zie je uh, facebookcom tv zandvoort Like hem even allemaal. Ja, Spam, bij, span, deze. Span. bij deze. Spam, Bij deze. Top. En uh, ja, weet je... Ik, ik heb een uh, hele visie erover. Ja. En het allermooiste wat ik zou vinden... is dat we een mooi nieuwsprogramma hebben... die wekelijks of misschien zelfs over... Uh, in de toekomst dagelijks, maar ja, daar heb je zoveel tijd en energie voor nodig... Uh, laten we beginnen met wekelijks, dat daar dus alle reportages uh, op terechtkomen. En daarnaast natuurlijk uh, wat op CFM uh, TV al was uh, met Roe en uh, Rob... Uh, oudere beelden natuurlijk van Zandvoort... en uh, uh, langere reportages over grotere evenementen en dat soort dingen. En uh, hoe, uh, hoe kan ik als uh, kijker, uh, luisteraar, op de hoogte worden gehouden... van de ontwikkelingen en van de, van de, de lancering van ZFM TV... Kijk gewoon naar de kabelkrant. Ja. Daar zal het sowieso op uh, komen te staan. Maar ga ook naar de Facebookpagina van CFM uh, TV. Want daarmee, uh, dat is een mooiste medium. Ja, sorry Albert-Jan, jij hebt geen Facebook... maar nee. ik mail al de berichten wel naar je. En, um, met met, met <laughs> mijn velen, hoor. Ja, <laughs> ja die, die, die in worden. principe heb je geen Facebook nodig... om uh, die pagina te kunnen zien. Okay. Je kan gewoon naar facebook.com-zfm-tv-zandvoort. Als je dat intikt, of je nou een Facebook-account hebt of niet... Je kan gewoon die pagina dan bekijken en op de hoogte blijven van de ontwikkelingen. Maar niet alleen van de ontwikkelingen van de televisie. Ook natuurlijk van uh, de nieuwe reportages of interviews of uh, sfeerimpressies. Yep. Alle beelden die uh, wij nog steeds maken, want we blijven daar echt mee doorgaan. Uh, die komen daar direct op te staan. Dus die kan je ook gewoon uh, bekijken. Uh, even aan de andere kant, uh, het financiële plaatje, even in, in, in het kort, uh, hoe de, die moet apparatuur, uh, noem maar op, het moet op een of andere manier gefinancierd worden. Ja, en daarvoor hebben we van, uh, voor dit tv-project vanuit het bestuur uit uh, Marcus van Dam. En Marcus Van Damme zegt, het, het trekken een kaart erin voor de werkgroep, de technische en het financiële. En hoe dat precies zit, dat, uh, dat, dat, dat weet ik ook eigenlijk niet maar voor mensen persoonlijk. Die geen, heel mensen die geen Facebook hebben, die kunnen dat gewoon via de kabelkrant blijven volgen. Die kunnen het gewoon 40. via de kabelkrant blijven volgen. Ja. Mocht je nou wel internet hebben, ga gewoon naar die Facebookpagina toe. Facebook.com-zfmtvzandvoort, want je kan hem gewoon bekijken zonder Facebook uh, lid te zijn. Oké. Okay. Dus je kan nog gaan bekijken. Dus ja, of download de cfm map Ja, downloaden je, die je ook in de hoogte maat? gebracht. Daar staat, komt het ook op te staan. En op de kabelkant uh, gaan we gewoon iedereen uh, nou, lettend op de voet uh, op de hoogte houden. Nou, dat heel, is mooi. Heel veel Geweldig. succes. Ik heb ik al mijn Facebookpagina gezegd? Ja, ja. <lacht> een paar keer hoor. <lacht> een paar keer. Nou, uh, ik wens jullie uh, als team van ZFM TV erg veel succes met de voorbereiding en, en de in, in, het interpelleren van de, al de systematieken. Allereerst natuurlijk de kabelkrant die je facelift krijgt in ja. een vervolgstadium... De, de, de, de, de, de documentaires, reportages en noem maar op alles van een en een rondom Zandvoort. Ja, en we doen het gewoon stapje voor stapje. Ik weet, ik weet dat het ook voor de kijkers ook niet leuk is... om in één keer iets compleet anders te hebben. Ja. Wat wel anders is, is straks een lekkere, frisse, nieuwe layout. Grote kijkgemak op de televisiekanaal van ZFM Zandvoort. En als ik aan jullie mag vragen, als er meer ontwikkelingen zijn... mag ik dan weer terugkomen? Uiteraard, nou, graag. Uiteraard, super. Graag. Dankjewel. Ik vind het mooi. Ik ja. weet nu welke visie je hebt.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 We horen dus juist van Maurice Mulder. Vanaf september kunnen we een nieuwe CFM Text TV en TV verwachten. Dat gaat een spannend moment worden, kanaal 40 digitaal. Als je nu naar de huidige kabelkrant van CFM wil kijken. CFM Race Radio, Pit Report. Pit Report. En van de CFM TV gaan we weer naar CFM Race Radio. Want we gaan weer naar het circuitpark zo naar Willem van deze De Pinkste Racers. Hoe is het daar, Willem? Ja, de pinkse zojuist hebben we dan de DTC gehad, deze Cup Die wedstrijd werd gewonnen door Frederik Lestrup, met op de tweede plaats Heiko Hammel. En derde was het Milenko Vukovic. Ze zijn zojuist gestart, 28-0 voor. Voor de eerste reeds uh, van de Mazalabos uh, Memorial uh, race. Een uh, race, uh, ja die wordt gereden in 2 minuten omdat er 55 deelnemers zijn. Die race uh, dus uh, met een, uh, voor Nederland, toch wel uh, een van uh, Nederlands grootste talenten uit uh, Ron Heemsker. Hij was oud en dat was in uh, 2009 als ik me niet vergis, Nederlands uh, Benoek-kampioen uh, Formula Ford. Dus alle races stond te winnen, maar vanwege het budget... Uh, ja, ik zie toch wel iets verderop uh, gekomen in het uh, autosportwereld. Uh, uh. Oké, okay, Willem, Willem, Willem, Willem. Ja? Heel even, je mag het knopje even ietsje, ietsje zachter zetten. Want uh, we horen je niet echt uh, goed. Ja, we horen je te goed eigenlijk. <laughs> Oké, okay, dan ga ik even het knopje wat goed weggestopt is uh, opzoeken. Momentje, hé. Ja, ik heb hem gevonden zo beter? Ja, dankjewel, dankjewel. Ga door hoor, met je verhaal. <laughs> Oké. Okay. Uh, nou, inmiddels hebben ze hier al uh, gereden. Nou, Roy Heemskerk, uh, die vinden we terug op een derde uh, plaats. Dat was ook zijn uh, startpositie. Op de eerste plaats is het Engelsman uh, Neil Murray en op de tweede plaats de uh, Engelsman uh, James Raven. Ik zei het al, 28 auto's in de start in de eerste heat. In de tweede heat uh, zijn dat er 27 en uiteindelijk houden we er 30 over... Uh, morgen de finale gaan rijden van deze Marcel Alders Memorial Trophy. Oké, okay, dat gaat spannend worden morgen op de Circuit Park Zandvoort. En wat staat er vandaag allemaal nog op het programma, Willem? Nou, wat we verder op het programma hebben staan is uh, onder andere de Formule 4. Uh, die rijden drie racers uh, vandaag één, uh, morgen twee. Dat zijn allemaal van die denkies uh, van uh, zo'n 15 jaar. Uh, pa en moe uh, ze zijn niet welkom in de pitboxen. Uh, die staan allemaal netjes uh, op het dak en uh, buiten. Ja, die jongens, uh, daar wordt alles aan gedaan om uh, een goed coureur van ze, uh, te maken. Onder andere zien we Mika Salo. Niet een onbekende in de autosport. Uh, voormalige Ferrari Formule 1. In, uh, die begeleidt die jongens, uh, onder andere. En die gaan uh, vandaag ook overreizen. En dat gaat onder aanvoering uh, van de man op position: uh, Is dat uh, Verschoor, Richard uh, Verschoor. Uh, die eerder deze week uh, zo'n mooi Red Bull-contract ontving. Ja, geweldig. Dankjewel, Willem, uh, voor dit moment. En morgen gaan we uiteraard ook weer de Pinkster Races uh, volgen. Live vanaf het zieken wie parks Dan morgen tussen 2 en 5 bij uh, Zandvoort op zondag. Gepresenteerd door collega Anders van Bergen. Nou, u twee van uh, dit programma zit er alweer op, Albert-Jan. En we zo... gaan vrolijk verder. We gaan vrolijk verder, ja, zo dadelijk het uh, derde, uur, derde en laatste uur met onder meer het dier van de week en gedicht van de dag. Graag tot zometeen naar het nieuws en weer van 4 uur. Tot zover het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5.